Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een week lang rustig geweest tussen Israël en Hamas... maar sinds vanochtend wordt er weer gevochten... De gevechtspauze is in één klap afgelopen, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Wat we horen is een bericht van het Gazaanse ministerie van Gezondheid. En uh, daarin staat dat in de eerste twee uur um, van gevechten na die uh, pauze... tenminste 21 mensen uh, zijn omgekomen in Gaza. En dat zou uh, vooral gaan om vrouwen en kinderen. En daarbij zijn er ook tientallen burgers uh, gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat Hamas vanochtend begon... met een raketaanval. Toch zeggen onder meer de BBC en CNN dat er nog wel wordt gesproken over een nieuwe gevechtspauze, ook nu de gevechten weer zijn begonnen. En we zitten al een dikke week na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, maar rond deze tijd horen we wat die uitslag betekent. De kiesraad zegt zo definitief hoeveel zetels elke partij krijgt en welke kandidaten met voorkeurstemmen de Kamer inkomen. En over de verkiezingen gesproken. Verkenner Ronald Plasterk zit alweer aan tafel met fractievoorzitters. Mijn politiek collega is weer in de agenda van Plasterk gedoken. De laatste kleinere partijen komen vandaag langs bij de verkenner. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Laurens Dassen van Volt, Joost Eerdmans van JA21 en Christopher van de SGP. Stefan van Baarle van Denk komt niet. Hij wil niet in gesprek met een verkenner die door de PVV is gekozen. En de Conference League wedstrijd tussen Helsinki en Aberdeen is gisteravond een tijdje stilgelegd om een bijzondere reden. Schotse fans bekogelden de keeper van de tegenstander met sneeuwballen, was te zien bij ESPN. Scheidsrechter stuurt iedereen naar binnen, want het wordt wat te gevaarlijk met zoveel sneeuw en zoveel gladheid. En uh, dan hebben we het nog niet eens over alle sneeuwballen die in het rondvliegen. Maar goed, daar kunnen ze niet zo heel veel aan doen, want er liggen nou eenmaal...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 Make some If you uit je hoofd, hè? En heb jij niet bij die band gespeeld? Is band gespeeld? in the morning, June? Hallo, George Baker. Hallo, hallo, hallo. Heb jij niet bij deze band gespeeld? Bij Peter Tetero, nee, ik ken hem wel, Peter. Petertje. Ja, altijd een trompet bij hem, hè? Tetero, hè? Ik werd gek van een getetter, echt, joh. Maar Silas Swietz, ja, een grote hit geweest, in Nederland. Hele grote heer, ja, ja, zeker, dat, is, ja. dat is inderdaad, zodat je het allemaal weet. Ja, het ging over heksen, hè, met, met, met, ja, zeker, met ja. kruiden en zo, en, uh, on onkruid eigenlijk wietse. Ja, maar, nou, dat vind ik altijd zo jammer, dat mensen zeggen, ja, maar dat is, dat, in de tuin allemaal onkruid, dus ja, maar onkruid is ook kruid, net als dat je onweer, dat het ook weer is. Ik wil nou, ik wil nou wil ik een onderwerp gaan bespreken, het begint met een P ja. en het eindigt op politiek Op politiek oh. Ja. ja. ja? Oh, ik dacht en. dat je zou zeggen: op het begin met de P en M, het een end lustpunt. Nee, nee, nee. Oh, dat, had komt ik gedacht. dat komt later. Dat, dat komt later. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, maar politiek. Wat, wat, wat, wat vinden jullie van het huidige klimaat? Nou, ja, een beetje koud buiten. Ja, ja, nee, maar... Het is koud, maar de zon schijnt. Is... Oh, dat bedoel je. Je hebt het over klimaat. Ja, wat vind ik ervan? Wat vind nou, ik ervan? weet je, het Is het belangrijk is... wat ik ervan vind? Ik bedoel, ik ben radiomaker. Hè? Ja, maar de luisteraars willen nou, dat, heb, dat weet ik uit betrouwbare bron. die willen nou wel eens weten van de boys en van Gerrie. Uh, hoe ze aankijken tegen de huidige uh, politieke nou, ik ontwikkelingen. Ik heb de, in de indruk dat ze, dat ze Wilders een beetje op een zijspoor willen brengen. Dat ja, kan dat, natuurlijk dat, niet. Dat ze al van beginnen er... van natuurlijk. Hè? Ze willen gewoon niet met hem samen regeren. Nee. Maar hij heeft wel... 2,5 miljoen heeft die, uh, kiezers heeft hij. Uh, dus die kun je niet zomaar uh, aan, de kant je aan de kant zetten. Maar je kan ja. toch wel met elkaar praten? Ja, wat ik net zeggen. De enige die ik daar uh, een beetje uh, positief vind is, uh, is Caroline van is, de, Caroline. de Plas. Caroline, ja, die is heel. Die zegt ook: jullie moeten niet Sweet de, Caroline oh. Willem, het kun je hè? jij bent helemaal stil. Ik, ik ja, ik ben helemaal ja. stil. Maar ik luister gewoon heel af en toe. Dan, dan, dan, dan, dan ja, maar wat ik... vind jij er nou van? Want jij, jij vindt ook van alles, toch? Ik, ik vind van alles. En, en, hij en, vindt uh, veel van alles. jutter, hè? He? Ja, jutter. En Er zijn zeesterren aangespoeld, hè? Ja, ja, ja. ja. Een van die zeesterren is Willem. Is Willem. Ja, Kijk. ja en we dachten dacht wie er naast me lag: je geloofde niet Gerard Jolijn. Ja, maar. Maar nou weet ik nog steeds niet... hoe jij tegen die politieke situatie aankijkt. Hij praat eromheen. Ja, ja, hij probeert de afleidingsmanoeuvre en zo. Maar vertel. Ja. Ja. Laat ik het la, la, zo zeggen. Uh, ik, ik zeg daar niks over... maar ik vind er wel iets van. En daar wil ik het voorlopig bij laten. Ja, nou, dat, ja. Vind, dat, is, nou, politieke dat is politiek. Dat is politiek. Dan spelletjes dan ik, kijk, als ik dat had gewild... dan had ik wel heel bij aan een van die tafels gestaan. Dus, oh, god willen we wat vind jij ervan? Het is helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind. Het gaat erom... Wat vinden wij er met z'n allen van? Nou, we nou, hebben wat... eigenlijk al laten weten wat we ervan vinden. Ja, ja, ja. ja, ja. Hè? Want we hebben gekozen voor, voor Wilders. Ja. Men ja. heeft gekozen voor Wilders. En dat betekent dat men het niet eens is met wat er allemaal gebeurt. Maar Tot... wat geeft van omzicht? Functie Nee. <laughs> ik ben een beetje. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik van hem moet denken. Het is een hele. hele uh, een hele knappe man. Adequate ja. politicus in de zin van. Ja. Dus ja. Dat vind ik heel leuk, dat is jullie twee. Jij zegt knappe man en jij zegt adequaat. Ja, nou ja, goed. Ja, nou, dat maar, is een gradatie, hè? Zijn vrouw, vrouw heet Ada en die is er kwaad. Ja. ja. Nou ja, dan krijg je dat. Dan, ja, dan, ja, dan krijg je de naadekwaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, maar dat er in Nederland een, een andere wind gaat waaien. Ik zou bijna zeggen de Gooimanwind. Nou, uh, dat is wel zeker. Dat hè? gaat ja, gebeuren. Dat is gaat ja, het, is, het is alleen ja, in hoeverre uh, gaat het niet escaleren? Want dat kan nou, ook. je ziet ook ook dus van. in de ja. grote steden dat de mensen, de mensen laten nu van zich horen. Ja. Ja, maar maar gestel nou hè, gestel nou dat er weer verkiezingen moeten komen omdat men er gewoon überhaupt niet uitkomt. Dan denk ik dat de PVV Krijg, nog groter wordt. Die wordt nog groter. Denk ik, ja. Ja. In alle Zeker weten. Ja. Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen binnen de VVD bijvoorbeeld je zijn het helemaal niet eens met uh, Dylan Jesselkes, Nee, nee, nee, nee maar ook. Ook nee, bij de nee, PvdA. Nee, nee. Hè? En ook bij uh, ja, maar voor... kan dat niet. Kan dat, zou dat niet kunnen komen doordat zij heel erg snel geweest is met van wij gaan die samen. Ja, dat had ze niet moeten doen. Dat had denk ze denk niet ik. moeten doen. Maar nee. nee. ze heeft het wel eerst beloofd. Hè? Maar ik denk niet dat dat, dat uh, überhaupt van haar afkomt hoor. Ik denk dat dat een soort achterban is. Misschien wel uit de koken van Rutte. Of, uh... Nou, zou die nog invloed hebben, denk jij? Ja, bedacht je? Hij is nog steeds minister-president. Uh, hoe zeg je dat gebeurt Ja, ook hij, weer? Is, hij is uh, demissionair. Demissionair. De, demissionair. Maar uh, hij ja. zit natuurlijk ook met die baan, hè, die, die, uh, waar hij mee bezig ja, is. He, he. Ik vind eigenlijk als je het helemaal echt als je gaat kijken naar, naar, de, naar de politiek in Nederland, ik vind eigenlijk dat wij gewoon een voorbeeld moeten nemen aan Schotland. En ja. wat gebeurt er in Schotland? Dat is een aantrekken allemaal met z'n allen. Sorrow Sorrow Sorrow Sorrow My heart Was broken My heart Was broken You saw it You claimed it You touched it You saved Thank Goedemorgen. Ik kom met een Engels walsje binnen. Wat oh, leuk. Wat gezellig. Wat gezellig. Ja. Kun je dansen, Gerrie? Ik heb vroeger natuurlijk uh, dansles gehad. Hè? Natuurlijk. Oh, jij ja, hebt dansles gehad? Ik maar nooit. dat is heel lang geleden. Ik mocht van mama nooit naar dansles. Waarom niet? Dat vind ik onzin, Harm. Ik heb je nooit verboden om naar dansles te gaan. Ja, mama... Ik er maar verder niet over. Ik wil er ook niet meer over praten. Maar ik, ik, ik hou van dansen. Ik vind dansen ook leuk. Ja. Maar ja, heel, heel veel mannen dansen niet. Die houden niet van dansen. Nou, mijn man hield vroeger heel veel van dansen. Ja. hij ontsprong altijd het dansen. Hij ontsprong de dansen. Ja. ja. ja. Hij wil altijd zijn zin hebben, Willem. Hoef je mij niet aan te kijken. Nou ja. Want dat was mijn man. En typisch mijn man... Nou uh, ja, ik mis hem nog wel een beetje hoor. Ik ben af en toe toch wel een beetje yeah. eenzaam. Ja, nou, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou mama, ik ben daar toch. Ja nee, dat, nou, daar zijn ik ben. We blij mee natuurlijk. Ja, ja dan ga ik stappen. <laughs> ja, dan blijf je alleen achter. Hè. Ja, nee dat, dat is, is... wel zielig. Ja, ja. ik Goh. heb uh, vroeger een dansles gehad. En uh, dan had ik een rugnummer op. Echt waar. Dat, uh, en, en ik merkte, ik het alle ruimte Ik, ik, ik maak niet uit dat ik naar links ging. Iedereen die ging ook naar links. Maar ruim om mij heen. En toen heb ik, ik ben er niet, niet klaar, vriend. En toen heb ik eens gekeken wat voor nummer ik op mijn reur had staan. Wat was dat voor nummer dan? Uh, dat was helemaal geen nummer, dat was de letter L. De letter L. Van les. les. Hij had les. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. Maar goed, uh, dansles, ja, dat is, is niet meer van deze week. Weet je tijd, wat ik ook zo hè? leuk vind? Lijndansen, line, dansen. line dancing. Ja, ja, maar, het maar dat is pluspunt. Nee, het is gewoon, eerst, eerst, eerst gewoon nee. een, lijntje, een lijntje, een beetje snuif en dan gewoon dansen. Nee, ja, waarom waar, waar, waar, wat moet je nou met die witte reus? Blijf er nou toch afstukken, dan heb je schuiven weer op je mond staan. Gerry line ja, dancing line hoor line dansen, want dat, dat, dat is bij pluspunt ook, hè. In, oh, leuk. De, ja, dat, dat kun je... Waar, dat... Ligt, waar ligt pluspunt? Nou, daar ligt dat weer de, 1822 het... kilometer ten noorden van Parijs. Oh, dus ik mag daar plak niet plak komen. Bij, Vlakbij. Oh, ja. ja, vlakbij. Dus dan, je leert dan de, de basis passen en dat wordt dan uitgebreid met allerlei variaties. Uh, uh, line-dance. Maar is dat een ja, grote groep het altijd? Is dat een dat is altijd groep? met een groep doe je dat. Je doet dat niet alleen. Hè? Dat doe je met Maar af, heb, je, mensen je, heb, dus, heb je wel eens gezien hoe ze dat doen dan? Ik heb het op, in, in, uh, een keer een demonstratie gezien. Ja. Maar hier hebben wij camera's. Misschien, als je nou een stukje line-dance muziek afzet... zet. Maar er, de, de Moet je dat voordoen? De muziek is dat altijd een ja, beetje. beetje... Is de muziek altijd een beetje country -achtig? Ja, ja. Country is country. Want ze, ze hebben dan laarzen aan. Eh, laarzen. Boots. boots. En ze hebben een cowboy-hoed uh, op. Een cowboy-hoed. Een, een cowboy-hoed. Nee, cowboy nee, nee, cowboy cowboy ja, dat hebben ze heel stoer. Dus, rah, rah, rah. Wat zullen we Zo. nou krijgen? Ja. <laughs> Ik zie een keer meters uitslaan, die lampjes gaan aan. Wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, joh, Gerrie gaf een demonstratie in lijn. Dat ging wel ho, heel snel. Maar Kijk uit, Gerrie. Je moet wel op de lijn blijven. Daarom heet het ook zo. Je moet binnen de lijntjes uh, ja. moet je blijven. Ja. Nou ja, dat kost vijf euro per les. En er zit natuurlijk ook weer een kopje koffie bij of thee. En een gratis proefles heb je eerst. Hè. Dus dan kan je zien of je het leuk vindt. Dus dan ben ik hm. niet de enige die op een L achterop loopt. Zeg maar. Nee, dat is, helemaal niet, nee, dat is nee, helemaal niet gek. Nee, helemaal niet. Gek. Nee, helemaal niet uh, en dat is volgend jaar pas hoor. Dus je, daarom kun je er pas goed over nadenken of je dat ze wel zou willen. Ja, volgend jaar. En meneer. 12 uh, januari? Ook. Tot en met 16 februari. Dan worden die, uh, wordt die, die cursus gehaald. Maar dan moet, moet je wel leren line Dancing. Ik ja, zou daarom het ik die zou niet kunnen ook. hoor. Ik zou het echt niet kunnen. Nee, wel. Nee? Nee. Nou, ik heb, ik heb altijd heel erg van moeite om, uh, oh. om de beslissing te nemen. Zal ik links gaan lopen of rechts? Ik weet het nog Maar je kan links en rechts. Dat heb ik geprobeerd, maar het gaf een bende. Echt. Ja, Iedereen ook... liep door elkaar heen. Ja, dat, dat was... is ook niks inderdaad. Ja, ja. nee. Ja. Nou ja, dus dat uh, is van half twaalf tot half één. Een uur Een uur kan je line dansen. En uh, nou goed, het is volgend jaar pas. Uh, maar in ieder geval leuk dat het wordt gehouden. Want er was heel veel vraag naar line dance. Oh. Echt? Ja. Maar er was geen docent. Nee. En ze hebben nu een docent gevonden uit Haarlem. En nu uh, kunnen ze dat dus in januari gaan, uh, gaan doen. Er zijn best wel uh, een grote... Uh, uh hoeveelheid uh, activiteiten die door Pluspunt Plus worden... Pluspunt heeft heel veel activiteiten, ja. Er worden ze ook steeds meer, hè? Ook, maar ook, er is ook... Ja, mensen geven ook aan wat ze leuk vinden en zo. En dan gaan ze daar wat uh, voor zoeken en zo ook. Ja, en heb je nou... Heb maar je nou wat, wat ik wel mis... in Nee, nee, nee, nee. Wat ik wel mis je? eigenlijk bij Pluspunt... Het zijn uh, bijvoorbeeld talenkeursen. Die zijn er ook. Ja, maar nee, nee, nee, alleen Nederlands is er inderdaad. Nederlands Nederlands voor... Ja. De buitenlandse mensen die dus hier zijn, dus de, de statushouders. Maar hoezo? En, en wie dan? De wie dan? Jij... Nederlanders zelf daar? Wie dan? Nou, als jij Nederlandse les wil hebben, kun je Nederlandse les... Ja, want eigenlijk. het schient het schien dat ik nog een beetje moeilijk te verstaan ben. Soms. ABN, die moet ABN leren. beschaving, Neder-Saxisch. Ja, ja. ja. <laughs> Maar uh, jammer genoeg, er was vroeger wel een cursus Spaans. Ja, ik geloof het ook, ja. ja. En die, dat is wegens ja, gebrekken. Dat was wel leuk hoor, een cursus Spaans. Ja. ja maar dat is, verder is het en, een en ze hebben, In het ver verleden hebben ze dan ook eens een keer een, een cursus muziek gedaan, blaasinstrumenten. Ik geloof het trombone, dacht ik. En had je nee. 24 man, had je dan maar met één trombone. Is, is ook maar één keer geweest, want iedereen aan, de koor, iedereen aan de koorts GET! Zo, so, nou, ja, die dingen gaan heel snel natuurlijk. En, uh, ja, die zijn zo op, hè? Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb toen eens een keer van die, uh, van die batterijen gehaald. Uh, we hebben die toen nog vandaan gehaald bij, uh, bij, uh, in Petten, bij de kerncentrale. Die dingen doen het nog steeds. Ja, die doen het het hele leven lang, hè? De hele het hele leven het hele lang, lang. Geeft, uh, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Zeg Willem, ja, zullen we de luisteraars eens trakteren op, het, op de weersberichten? Ach, ja, dat de, is, weersberichten. Weersberichten. de weersberichten. Ja. Oh mijn hemel. En, ja, en nou zeg jij tegen mij. Van, ja, maar Willem, waar is nou het weer? Ja, het, het weer buiten bedoel ik. En niet binnen, want binnen is het altijd droog. Ja, nee, nee, nee. Alhoewel, als je lekkage hebt, dan is dan het... Dan heb je, dan is het... Uh, dan is het nat. Dan is het nat, ja. Ja. ja. Onder de douche vind ik het ook altijd vrij... Uh, nat, hè? Nat, ja. ja. ja. ja <laughs> douche ja. jij warm of douche jij koud? Uh, nou ja, dat komt net uit mijn bed. Hè. Ik ben altijd warm. Jij bent altijd warm. Ja, waarom hoor ik muziek, jongens? Wat is dit? Nou ja, we zijn toch een radio-uitzending? Oh, dat is Om het. Is ja, gewoon, natuurlijk. Er, er hoort ja. toch muziek bij? Wat is dat nou toch? Ja, nee, een... dat is zo. Nou, ik grap, ik de man ik grap... in de warm. De ja, ja. In... Echt, hè? Ja. ja. Ik ga even op, achter de piano. Ja. Even, even, en ja. dan, uh, dan okay. kom jij hier maar met het weer. Ja, Nou, dan komt hij even. goedemorgen, luisteraars. We gaan even serieus uh, het weer bekijken van de aankomende dagen. Dit weekend zien we een mix van bewolking en zon. Het blijft grotendeels droog, al is er een enkele winterse bui, is niet uitgesloten. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur niet of net boven het vriespunt uit. De wind blijft matig tot zwak, na het weekend komt mogelijk zachte lucht onze kant op. Zal het iets warmer worden met meer neerslag. Nou ja, vrijdagochtend, daar bent u nu ook getuige van... dan uh, lost de mist in het noorden op, de wind is zwak... en in de middag wisselen bewolking en zon elkaar af... met op de Waddeneilanden een kleine kans op een winterse bui. De maximumtemperatuur ligt uh, net boven het vriespunt... De meeste plaatsen is dat het geval... en in de avond kan in de noordelijke kunststreken... de kuststreken, kan er een winterse bui voorkomen... Zaterdag Dan schijnt de zon regelmatig. Af en toe zullen enkele wolkenvelden voorbij trekken. En in de kustgebieden dan bestaat kans op een winterse bui. Elders blijft het droog. En het wordt uh, maximaal zo'n 3 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. We gaan naar de zondag. Ik ga snel, hè? Het, uh, ja, Je de... maakt een soort... van. Soort... Ja, ja, ja. ja. ja, ja Zondag is het ochtends grotendeels droog met afwisselend bewolking en zonneschijn. Naarmate de dag vordert, neemt de bevolking... Ik, ik word bekogeld, luisteraars. Tijd, <lacht> ik word bekogeld tijdens mijn, mijn weer <lacht> En ik, ik, pik, als... ik pik dat niet, ik gooi het voor de bond. Maar goed, daar ja. hebben we het later nog ja. over. Ik ga even beginnen weer bij zondag, want de mensen zijn helemaal de kluts kwijt nu. Wellicht het in? De kluts. Kijken ze in een nachtkastje? Ja. Zondag is het ochtends grotendeels droog, met afwisselende bevolking en zonneschijn. Naarmate de dag, de dag vordert, luisteraars, neemt de bevolking en de kans op winterse neerslag vanuit het zuidwesten toe. Wanneer is dat? Dat heeft te maken met een, een grens tussen warme en koude lucht. De temperaturen variëren tussen de 2 en 5 graden. Maandag komt mogelijk zachte lucht vanuit het zuidwesten steeds dichterbij. Waardoor het minder koud wordt dan de afgelopen dagen. Het zal grotendeels bevolkt zijn. Dat is weer jammer dan. Jammer. En daar val, ja, er jammer. valt vaak een neerslag. Jammer, ja. Daar word ik zo neerslachtig van. Ja. ja. De kans op neerslag neemt aankomende week dus toe. En met de eerste dagen een redelijke grote kans op code geel... vanwege plaatselijke gladheid. Ah. <laughs> het wordt glad. Hé, hey. hey, hey, hey, hey. hey, dat vind je wel mooi, een mooie kapiet slikken. Ja, ja, ja. Het wordt glad luisteren. Ja, het wordt uh, oppassen dan. Ja. Nee, maar zondag, uh, mogelijk sneeuw. Dat zou wel leuk zijn. Oh. Al, al, al, ligt, al blijft het maar een paar uur ja, liggen. Ja, ja, een centimeter leuk. of drie, vier of zo. Dat je ja. toch even uh, mooie plaatjes kan schieten. Nou, dat is aankomend weekend. Ja. Oh nee, dan, dan, gaan, dan zijn er mensen die, die, die zijn er niet blij mee denk ik. Want? Nou ja, we, uh, uh, zondag heb je dus, uh, in, in Zandvoort heb je dus uh, de open dag van de nudistenvereniging. Oh, maar die vinden dat leuk, toch? Ja? Ja. Ja. Ja. ja. Nee. Nee, maar... Uh, ben jij nog steeds lid trouwens? Of, uh, Sorry? steeds of... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het is de naakte waarheid. is De naakte wagen. Ja, ja, het is goed. de naakte waarheid. Ja. Goed, had je verder nog iets voor het weer, uh, Nee, het weer is uh, afgerond nu. Het weer is afgerond. Okay. Jammer. Ja, ja. Nou ja. Wind jammer. Windjammer. Windjammer ja. Windjammer, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, het, was, het is een... Uh, ik doe even de klep dicht hoor. Zo. Uh, um, ik, ik vind het weer een, een, een, een mooi weerbericht. Hier, mooi. Hè? Hier kunnen ja, wij wel mee. Ja, ik vind en, en als je nu naar buiten kijkt, de, de, de zon Prachtig. schijnt. En, uh, de zon schijnt altijd eigenlijk. Als je maar kijkt. Nee, maar de zon die zit die is er ook altijd, maar ja, die zit natuurlijk achter de altijd. wolken af en toe, ja. Ja. Hè? ja ja. Want de mensen zeggen wel we hebben geen zon. Ja, we hebben wel zon, maar zon, dagzon natuurlijk. Het wordt donker. Sterker Ach, ja. nog, de zon die schijnt eigenlijk uh, altijd overal, hè? Ja. Alleen soms aan de andere kant van de aardbol. Ja. En wij draaien we... namelijk Willem, wij draaien. Willem. Nee, wij niet, de aarde. Oh, de aarde draait. Ja, wij, wij gaan mee. He, wij gaan mee. Die, uh... Dat jij in je bed ligt te trappen. Dat is ook... ik wil niet zeggen dat de aarde dan. Hè? Nee. Want, want uh, uh, dat vind ik dan ook zo verbazendwekkend als we het over de hemel hebben, bijvoorbeeld. De hemel. Ja. ja. De hemel op aarde heb je ook natuurlijk. Maar de, dat uh, is uh, lekker trouwens. Dat is een heerlijk likeurtje. Een kerstlikeur wordt gemaakt bij Disliderij de Ooievaar in Amsterdam. In de Wat oh, zeg je nou toch allemaal? Ik ga verder. De hemel. De, als, uh, uh, als we het hebben over de hemel, dan kijken de mensen altijd omhoog. Ja. Ja. Maar, maar, maar ze hebben niet door dat als ze 24 uur later kijken, dan sta je aan de andere kant. Ja, ja dan dus zou je eigenlijk naar beneden moeten kijken. Ja, begrijp dat je? En, maar dat zijn dingen. daar moet je niet ja. te lang over nadenken. Nee. Dat weet je niet meer. Ja, maar nee. ik, ik, je weet, nou, ingewikkeld. Je toch? weet, ik ben buitengewoon. Ben ik een denker, hè, Willem? Ja, dat ja. is zo. Dat ik, is Ik zo. denk overal over na. Ja. Dat ik, dat denk, ik denk nou over jouw situatie denk ik na. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen, nee. Dat is, uh, want dan ga je, dat, nee. Maar als je dat op je handen hebt, dat is zo verschrikkelijk zwaar. En, en dan neem je afscheid van mij, maar dan zeg je, ach jongen, je bent maar gewoon een vriend. <middels>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 It doesn't have to be a lover Just a friend Just a friend I don't really like this walking Through the lonely streets But it's that sound that Makes me go round I gotta go around Could there be somebody Who wants to help a lonely man That doesn't have to be a lover Just a friend Just a friend En er zit in één keer je mond vol met speculaas en met nutties. Nou en... oh jongens, wat is dit? Nou weet je wat, we gewoon even een balletje over de muur heen. Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.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 Soms op het Alexanderplein. Ja, ondanks dat het nummer al een beetje gedateerd is, is het toch wel. Het is wel, een prachtig nummer. Het is een prachtig, is een prachtig nummer. hè? Ja, Harry Jackers, ik ben he? ook een groot fan van, uh, van Harry, Harry Jekkers en, uh, en zijn club. En ja. zijn club, ja. ja. En hoe oud zou hij zijn nou? Harry. Hij is uh, in de 70 is hij uh, al. Zo uh, ja, wie. Ja. Nee. Ja. En hij treedt nog op, hè? Ik las toch dat hij optrad nog. Toch wel? Ja. Hij soloprogramma doet toch nog zo. een soloprogramma, ja. Oké. Okay. En hij nou, was ja. laatst in Even tot hier was, was hij ook. En daar zong hij een, een parodie op uh, O.O. Op Den Haag. Ja. ja. Ik heb dat teruggezien oh. trouwens. Heb je het gezien? Valt niet te rippen. Nee hè? Nee, het geluidige, de kwaliteit was zo slecht. Ik heb het inderdaad gezien. Ja, want het en, was echt leuk. Ja. Over, ja. Ja, ja. over de politiek. Over het soloprogramma gesproken. Onze vriend is er ook weer. Is gelukt jongen. Die sanitaire ontspanning. Nee. Nee. De aardappels afgegoten heb je, hè? 35 nieuwe steen, Die zitten ja. er allemaal voor, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk ben je een mijn werken, zeg maar. Is dat echt waar? Nee. <lacht> Hij drijft overal de sport mee. En het ergens is... Gelukkig ik... niet. Nee, dat wou ik net zeggen, Dat ja. zeer, hoor. Dat kan ja, zeer. Dat is, ja. Ik heb al het nieuws gruis gehad. Dat moet verguizen, hè? Hè? Dat moet vergruizen. Ja, maar dat doet ze pijn met plassen, hoor. Dat kan ik je ja, verzekeren. Nou ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, nou ja, goed, dan heb je ja. Hey, ja, ik kan er wel iets op zeggen, maar ik zeg er maar helemaal niks over, Want dan wordt het weer als een geintje afgedaan. En aangezien ik toch de enige ben hier van ons drieën, die zo inzins een beetje serieus is. Ja, ja. ja. Wat we trouwens ook even op het volgende brengt. Want wij hebben het uh, in het begin van de uitzending wel uh, over de nominatie gehad, over de boys en zo. De boys ja. en de Girls. zo. Maar één iemand moeten wij niet vergeten. En dat is. Joke. Ja, zeker Joke weten. Westerberg is in Canada en Hamilton, Canada en Hamilton dat ligt 32.124 kilometer ten westen van Nijverdal. Ja. Aha, maar Ja, dan weet hè? je dat. En dat en weet weg. je dat. Maar, uh, maar uh, Joke is de, de, de drive uh, achter uh, het internationaal gebeuren van de boys. Dus zij ja. zorgen voor de terugkoppeling, ze zorgen voor de terugluisterlink voor de foto's en... Uh, ja, maar dus als je goed op kracht, de flyer kijkt. Het is dus een stille kracht. Ja. heel Heel bijzonder, Joker, ja. Leuk. Ja, leuk, hè? Ja, maar ja, dus dat wil... Even opnieuw. Dat wilde ik toch eventjes benoemen, hè? Eventjes, Joke. Ja, dus dit was, dit was eigenlijk... Ja, Joke even, ja. ook gefeliciteerd. Joke, ook gefeliciteerd natuurlijk. Ja. Hoe zou het in Canada zijn wat het weer betreft? Zou daar wel een pak sneeuw liggen? Ik weet het niet. Zal ik maar een denk keer vragen. Joke, Joke, het Joke, Joke, kan je dat ja. even appen of kan je dat even mailen? Of kan het even, even een ver... fotootje van maken of zo? Ja, ik denk het. Wel eerst ja. even aankleden, hè, want dat is voor de kijker natuurlijk ook leuk. Goedemorgen, Goedemorgen ik, meneer de pastoor, dat is ja, hier weer hoor nou, ik, ja, ik, ik kom zo binnenvallen, maar ik hoorde over Canada ja. En over de sneeuw daar en, en ik vind het zo gezellig Eigenlijk kerst zonder sneeuw vind ik eigenlijk helemaal het hoort, niks Het hoort eigenlijk wel hè, met kerst Het hoort wel, het ja. is zo gezellig ja. En ik mag zo graag in een arslee mee laten vervoeren oh. Met van die rendieren ervoor Ja, ja maar dat het, is dit jaar anders hè Oh, maar dat vind ik zo gezellig. Dat kan niet meer. Dat en dat die, die, die, die belletjes op die beesten. Ja. Ting, ting, ling, ling. Ja. En, en dan niet, ik voorkomen hoor. Ja. Dat vind ik nog leuker dan de mis. Maar, maar dat, dat, eerder hoorde je altijd ting, ting, ling. Dat klopt. dan. Maar nu hoor je allemaal ting. En dan even niks. En dan weer ling. En dan weer ting. En dan weer ling. Maar ze hebben die reddieren vervangen hè. Oh. Oh, wat zijn het nu dan? Olifanten. Oh ja, natuurlijk. Ach, ja. olifanten, ja. Vliegende ja, olifanten. Nou, vliegend weet ik niet. Alleen Dombo kon vliegen. Een kleine Olifantje, die kon daar maar. Ja, maar die heeft toch ook uh, familie die ook allemaal kan vliegen? Nee, we, nee, jij bedoelt Pieter van Volhoven. Nee, dat is geen familie. Nee. Maar nou wil ik van jullie toch graag ja. eens even weten. wat gaan jullie zo al doen met de kerst? Met. Heb je al plannen gemaakt? Ga je naar familie? Of ga je naar de mis? Ja, familie, hè? Of ga je naar de kerstavond? Dan is er ook altijd de, van de, alles te doen. Ja, ja. Met Gluwijn en met uh, samenzang op de pleinen. Ja, ja, ook ja dat is zeker. vorig jaar ja. uh, ben ik natuurlijk behoorlijk uh, mezelf te buiten gegaan. Dan heb ik uh, wild gegeten. Oh. En, uh, heb en, heb en, je wild gegeten? Ja, en ik doe dit jaar rustig aan. Dat zal ik maar doen. Ja, ja. die oh, klaar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 Tolerant. Ik voel dan weer die anderhand, ik weet weer wat ik mis Lente in Twente, lente in Twente Als ik weer zo te zie, vol met bier en sympathie Lente in Twente, lente in Twente Het leven is zo slecht nog niet De bijtjes zoomen om me heen, de eitjes vliegen op mee. De lente is nog bril De zon schrijft door de bomen heen Die vragen roden, fiets Je ruikt, een Je ruikt de kikker bril Je ruikt de kikker Als ik weer zo'n kukker zie Vol met bier en sympathie Gezellig op Je loopt maar ergens binnen Ja, de bed kan snel beginnen Er wordt koffie bijgezet Lente in Twente Lente Weer zo te gezien, vol sympathie Lente in Twente, Lente in Twente Het leven is zo slecht nog niet in Twente. Ja, zou je zeggen, wat heb jij met Twente? Ja, vertel eens. Ja, misschien het, het dat ik bij die rapporten zeggen ze, kom je weg daar, kom je in of zo, kom je de of kom je de kom je weg daar. Dan dus kom je Deventer. Ja, goh. Maar je zou zeggen, toontje lager. Dat moet dan zo klinken. Oh, ja. Enorme toonlager, lager. Ja. Toch? Uh, ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Want dit is toontje hoger. Dit is toontje hoger, ja. Dit is toontje en, lager. Maar dit was in het begin, hè? dus toen kon hij dat nog... Uh, ja, ja, het ja, werd ja. steeds hoger natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, <coughs> ik krijg een, een, een... Ik stond een, maar een... wat te kijken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht wat om me heen. Niemand om me even op te vangen. Allemaal, ja, goed. Niemand in het bijzonder, niemand in het algemeen. Niemand in het algemeen, wat keurig. Ik heb stiekem een beetje gedanst. Of oh, jij dat... Had jij ook een ik, -achterop? ik hoop dat je het leuk vond, Gertie. Ik heb stiekem met je gedanst. Ah, ja, Stiekem met je ja. gedanst. Maar jij bent wel goed bij, bij, bij stemmen, mag ik dat zeggen? Ja, mooi hè? Uh, je bent met, goed bij stemmen. Bittig gevoelig? Nee, dat niet. Maar... <lacht> <lacht> ja, hey, maar um, we zitten toch in deze tijd uh, dat, je, dat je de schoen mag zetten, hè? de, de, de présence, de, de cadeautjes en alles mag weer. Ik, Alleen... zet, ik zet altijd de laars. Jij zit altijd de laatste. Daar gaat meer in namelijk. Ja, maar is dat ook zo? Dat je, krijg je er ook meer in? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar is het hier vol water? <laughs> <laughs> Goed. Die, dan ja. Vol. Maar dan, uh, dan kijkt iedereen die zingt... dan als je geen komt de stoomboot en uh, dacht Sinterklaasje en zo. Maar dan vraag je je af... Wat? Kennen jullie Sinterklaas eigenlijk wel echt? Ik ken hem persoonlijk. Jij kent hem persoonlijk. Ja. Nou, maar voor degene die hem niet persoonlijk kent... Ken, ken Je kent hem, hem niet? Nee, kent nee, hem nee, ik, ik ken, ken he. hem niet. Ik ook niet. Dus voor iedereen die hem eigenlijk niet kent...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 Pepernoten, pepernoten, pepernoten, nodig, Pepernoten, pepernoten, pepernoten, nodig, Pepernoten, pepernoten, pepernoten,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 Sinterklaas, kent hem niet. Nou ja, voor degene die hem niet kent. Uh, ja. Het is er altijd wel, wel wat bijzonder. Het schijnt, uh, schijnt dat, hij, uh, dat hij uit Turkije komt. Ja. Ja, Mira. Mira. Mira, ja. Mira. Bisschop van, van Mira. De bisschop van Mira. Ja. En hij heeft later, is later verhuisd naar, naar... Madrid, hè? Naar Madrid. Madrid ja. En daar heb je nou een leuk optrekje, schijnt het. Ja. Madrid. Ja, daar heb je een paleis. En ik ja. heb allemaal hulpen. Ik heb wel eens een, een, een verschrikkelijke grote tuin, dacht ik, dat het van hem was. Ja. ik denk, wat raar, wie, wie, wie, trekt er nou, wie trekt er nou witte strepen door de dingen? Dat bleek ik bij het voetbalstadion te zijn. Nou. Oh ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat valt allemaal wel, maar niet mee. Ja, goed, ja. Nou ja, oké, okay, Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou ja, goed, wij, wij gaan zo heel langzaam richting, een beetje richting de kerst, eigenlijk, als dat mag. Ik ga ja, er nee. even één nummer draaien. Dat is, uh, dat, is, uh, <kijkt> ja, dat is een beetje Frans, een beetje Nederlands, een beetje, maar geen Duits. Nee. Ken je dat? Geen Frans en geen Duits. Geen Frans en geen Duits. Nee, dan is het ook niet Frans Duits. Het is niet Frans Duits. En Engels zingt hij ook niet. Ik laat wel even horen. Eventjes. Wil je horen? Ja, lijkt me, lijkt me leuk. Wil je... Ja, dan doen we dat <laughs> Come home, Moje vogel die da vloog, loiseau, loiseau se Altyd si laat, altijd. Là, tu écoutes, altijd tu si va, je tu jezelf en al Flijt vanavond, lange tak, een lome wind, de zon schijnt warm, jouw zommerjurk, jouw meisjesarm. Mijn voiture, je lui raconterai, combien pour toi je sais qu'il a compté. Heeft zijn nog uitgesteld? Een en duif vliegt weg. Was zo jij vrije vel. Kom niet meer terug. Is er De laatste stoptrein op het spoor. ja vol vrij van uh, al de liefste samen met Jacques Pools. Jacques Pauls wel bekend, de zanger van Roeneze. Prachtig, prachtig. Ja, nou, dit mooi. repertoire hoor ik het allerliefste. liefste. Dit hoor ik ja. Ja. ja, ik vind het echt mooi, ontroerend repertoire vind ik dat. Wel. Ja, ja, ja. Goed ja. gekozen man, goed gekozen. Dank je. Ja, ja. mooi. Ja. Ik kan wel zeggen, ik doe ook maar wat. Maar ja, zo is het niet. Natuurlijk. Maar je, hebt, je je had dit soort repertoire niet voor niets verzameld, want we zouden eigenlijk vandaag. Luc de Luc Bruin te gast hebben. Luc, ja. Luc de Bruin, drummer van uh, Alderbisten. Ja. Ja. Woont in Zandvoort. Ja. Dus uh, ja, beroemdheid was... in Zandvoort ja. dan, he, ja. toch? Ja, maar, ja. Is, uh... maar iedereen is toch beroemd in Zandvoort? Hebel, uh, maar helaas, ja. door een heel tragische uh, mm -hmm. omstandigheden, ja. Ja. kon hij niet komen. Nee, nee. nee. We, we, we, we Kennen de Zandvoorters ook. Ja, heel Zandvoort kent haar. Want ja. Ja, heel... ja. Vertel, uh, Gerrie, wat voor de mensen die dat... Nou dan? ja, Joke Baez Joke is een bekendheid in Zandvoort. Ze geeft Nederlandse les ten eerste ook. Ze doet duinwandelingen. Ze zit bij het Juttersmuseum. Ook in de jury waar ik in zit. Ook al jaren zijn we samen. Het is een hartstikke... Hij was een hartstikke lief mens. Ja. Echt waar. En iedereen zal haar heel erg missen ook. Ja, heel, heel want die heel is, ja, is plotseling overleden. Ja, is plotseling overleden. En hoe, hoe jong was ja. ze? 71. 71, dat is ja, voor deze tijd waar de meeste mensen toch uh, ja, ver in de ja, uh, tachtig uh, worden, zeg maar. Ja. Is dat, en dan uh, het ene moment zit je met elkaar uh, te ja. praten over inderdaad, over als Surië en dingen. ja. En het volgende moment is ze er niet meer. Is ze er niet meer, ja. Ja, ja. ja, is heel ja uh, als, we, als je zelf uh, ouder wordt... dan komen dat uh, soort dingen steeds meer... Uh, ja, gebeurt steeds meer, ja. Op je pad. Ja. Je moet straks na afloop van de uitzending ook nog een keer maat zien naar. Ja, ja. Maar goed, die vrouw, uh, die was 92. Ja, maar het toch maakt toch niet uit. Bedoel, het, blijft, het maakt niet uit hoe oud je best. bent. Het blijft ja, allemaal tragisch natuurlijk. Dus, uh, ja. Ja. Maar uh, uh. hij komt uh, over twee weken komt hij hè, in de uitzending... Uh, Luc, ja, ja, ja. Ik hoor nu de deur gaan. Dus de, deur gaat, de deur gaat. De deur gaat, dus mogelijk komt de, de volgende gast aan. Willem, heb uit. jij nog eventjes, het is bijna 11 uur, dat je ja. zegt van nou, zullen we Herman Finkers draaien? Ja, Kennen we dat? Sta er maar in. Denk nog niet. Ik ben te min, mijn leven heeft geen zin Want de kerstklok luidt ook voor zo'n ei als jij Ook al ben je klant, of van de verkeerde kant Tegen eind december hou ik op van jou Van Japan tot aan Yokohama In Laos, India en China voor alle Asiaten, vrienden van elkaar Op de aarde zijn miljarden mensen Om van het eeuwelijk van maar te zwijgen Vrede kinderen samen Mensen waarom Blank of bruin of momvol W.A.O.R. of creool Wij zijn allemaal gelijk als het ware. En al zijn je hersens klein. Da is niet erg land zal het zijn. Alle armen van geest en de binnenvervrouw van de list van Japan tot een Jokohama. De dieven met een taya lama. Tot zover het ritme van Ziefer. Via de kabel op 104.5.